Goedemorgen, ik ben Diewke Teertstra, dit is het nieuws van NOS op 3. De ministers bespreken nu met elkaar of we een avondklok krijgen. Het is nog niet zeker of die maatregel er ook echt komt. Het kabinet hakt er straks een knoop over door. Het lijkt iets beter te gaan qua coronabesmettingen... maar toch is minister De Jonge niet echt hoopvol. Cijfers van nu geven reden voor grote zorg en ook reden om aanvullende maatregelen voor te stellen. Het gaat toch juist een beetje beter?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 Bij hondjeuitlaten.nl merken ze dat veel mensen een hondje zoeken om uit te laten. Mensen die altijd al op zoek waren naar een hond, die nemen nu de, de tijd om zich aan te melden. En die, die kunnen een baasje daar heel erg mee helpen. En uh, buiten even met de, met de hond gaan wandelen of een keer oppassen als dat nodig is. Drie maanden lang was hij vermist. Jack Ma, de superrijke oprichter van webwinkel Alibaba. Hij gaf in de herfst een toespraak waarin hij niet zo positief was over Chinese banken. En sindsdien hoorde niemand meer iets van hem. Nu is hij opgedoken in een video. Daarin heeft hij het helemaal niet over de verdwijning. Lijkt het goed met hem te gaan. Er is uitgezocht welke auto vorig jaar het vaakst werd gestolen. Dat was de Volkswagen Golf. Op 2 en 3 staan de Volkswagen Polo en de Fiat 500. Een jaar eerder was dat lijstje precies hetzelfde. En de politie in Delft heeft het afgelopen weekend niet al te moeilijk gehad... bij het oplossen van een woninginbraak. Bij de diefstal werd een dure jas, een laptop, een telefoon en een fles drank gestolen... De dief lag op dat moment al zijn roes uit te slapen in een politiecel. Agenten waren de man eerder op de avond straalbezopen tegengekomen op een bankje bij het station. Alleen de fles drank is niet teruggevonden. Het lijkt erop dat de dief die meteen na de inbraak soldaat heeft gemaakt. Het weer het waait flink, vooral langs de kust. In het noorden kan het een beetje regenen. Het is vandaag 9 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 de dag van wat sociaal bewogen mensen, denk ik wel. Uh, dit was uit het verleden, want dit was afgelopen maandag. Want afgelopen maandag hebben de Amerikanen Martin Luther King dag mogen vieren. En dat was natuurlijk naar aanleiding daarvan in 1980... een liedje wat Stevie Wonder heeft opgenomen. En dat is dit nummer geworden. Dus ja, redelijk actueel. Want het is deze week geweest. En wie het nieuws volgt, die weten dat vandaag... Het een grote dag is voor Joe Biden... want die wordt uh, ingezworen als president van de Verenigde Staten. En voor de Trump-fans, ja, helaas, die uh, man die gaat, uh, gaat weg. En uh, ja, dat zullen er ook wel en op uh, zijn. Uh, ik behoor niet tot de, tot de fans van Donald. Uh, dat, uh, dat mogen wel duidelijk zijn... dat het gisteren nog over een wc-pot uh, van, uh, van zijn dochter gehad... Uh, bij de van show Dure pot trouwens. 3000 euro per maand. En we vroegen ons uh, gelijk met z'n drieën hier in de studio af. Uh, van ja, uh, wat zal Joe Biden aantreffen als, uh, als hij straks in het Witte Huis komt? Nou, zegt Gerloogman, daar uh, wordt wel een oplossing voor vandaag. Want uh, in zes uur tijd wordt het hele Witte Huis van uh, onder tot boven helemaal gestript. En uh, opnieuw klaargemaakt voor de volgende president. Zo werkt dat. Uh, overigens is dit niet het enige nummer wat een beetje een link heeft met Amerika straks. Ergens in de tweede uur zit er nog eentje, dus uh, uh, wees erop voorbereid. Uh, we gaan uh, in dit uh, programma heel veel dingen doen, want uh, we hebben natuurlijk een column van Tino. We hebben het nieuwsoverzicht met Mick, uh, dat, dat sowieso. We hebben ja, in de tweede uur een wethouder die in, het, uh, in de uitzending gaat komen. Het gaat allemaal over de transitie. Visie warmte. Het is een, een, een moeilijk woord, maar uh, hij gaat er wat over vertellen. En we hebben straks, na het volgende nummer, gaan we praten met uh, Kimmy van Schaik. Wie is zij? Zij is uh, van Prakkie and Moore. Uh, voor de mensen die dat een beetje volgen op Facebook: weet je dus dat zij uh, onder andere uh, ja, maaltijden. Uh, ...maakt voor mensen die het wat minder breed hebben. Dus dat, uh, en niet alleen dat hoor, want er zitten uh, nog meer bij. Uh, maar dat hoor je straks allemaal over uh, Nou, een minuut of drie, vier... ...want uh, veel hebben we dus, dus niet... En we gaan ook nog iets doen met uh, ja, de onderkant van uh, de muzikale rand van Nederland. Hoe je het maar doen weer. De onderstroom van de muzikale Nederland. Dat is dit bijvoorbeeld. Anna met 3-1. Happy pill. I wanna live in my pajama. Skipping all the drama. Wanna laugh at things that don't make sense. Ik took a happy pill bevour ik washed my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 I saw the news Ja, ja, en het zou zomaar zijn dat ze morgenavond uh, in Alternative FM, maar dan onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf, want dat doen we ook. Uh, en dat is uh, de derde donderdag uh, in de maand. En de morgen is het toevallig uh, de derde donderdag uh, in de maand. En dan uh, proberen we dus weer uh, Noord-Hollandse producties erin te brengen. En ik kan sowieso verklappen dat we iets met NH-pop gaan doen, want die doen aan demodrops. Nou, Anna zal dat uh, waarschijnlijk al een beetje ontstegen zijn... want uh, die uh, heeft een redelijk grote fanschade... Uh, niet alleen in Nederland, maar ook erbuiten. Dus dat uh, morgenavond. Maar goed, uh, nu even tijd voor andere zaken... want uh, het uh, nieuws is dat uh, iemand heel erg naastig op zoek is naar ruimte... en die persoon is Kim, Kimi van Schaik. Ik, uh, ik weet niet of ik het goed zeg. Goedemorgen. Ja, klopt. Goedemorgen. Ja, is het uh, Kimmy of Kim? Het is eigenlijk Kim, ja. Ah, nou oké, okay, dan nou, gaan we het uh, op Kim. Ja, ik zie, maar ik zie uh, gewoon uh, dat uh, ook op uh, de uitingen dat dat een uh, Kimi is. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga, uh, ga gewoon zeggen, Kim. Uh, nou, um, ik, ik heb iets gelezen over dat jij naast nog op zoek bent naar ruimte. Want je bent uh, al een tijdje sociaal bewogen en actief bezig. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb uh, sinds 2000, 5 december 2019 ben ik een uh, pagina begonnen. Ja. Uh, dat begon eerst als uh, prakkie eten over Zandvoort. Mm -hmm. uh, dus dat was, als jij uh, een beetje te veel gekookt hebt, dan kun je dat uh, online zetten en daar kan je iemand anders heel blij mee maken. Ja. En uh, toen ik dat begon, merkte ik eigenlijk dat er best wel veel verborgen armoede in Zandvoort was. Ja. En uh, doordat ik zelf nog een groot netwerk uh, heb, ja. Ja, er waren zoveel mensen die dol enthousiast waren over wat ik deed, dat ik ook gewoon uh, gelijk van, hey Kim, uh, kan je niet wat kleding gebruiken? Of uh, kan je niet wat spullen gebruiken voor die mensen die je helpt. Ja. Oh, en toen dacht ik, uh, begin vorig jaar dacht ik, nou dat is leuk, gaan we, gaan we een uh, gratis kleding- en speelgoedparty geven. Voor de mensen die het juist zo hard nodig hebben, ja. ben ik toen een inzameling gestart. En uh, dan zou 15 maart, uh, zou dan de datum zijn dat we dan een gratis speelgoed- en kledingparty gaven. Ja, ja dat, dat ging natuurlijk eventjes wat anders vanwege corona. Ja. Dus uh, ja, toen was het uh, spullen opslaan en roeien met de riemen die je hebt. Ja. En uh, ja, de spullen zijn steeds meer geworden. De hulp is natuurlijk ook ontzettend gegroeid. Want uiteindelijk uh, er zijn er steeds meer mensen lid van de pagina. Je krijgt steeds meer oproepen voor hulp. Mm -hmm. Dus uh, dat het echt nodig is, dat, dat, is, wel, dat is wel echt duidelijk. Mm. Alleen, uh, ja, een locatie, dat, dat, dat blijft een, uh, een probleempje, zeg maar. Ja, want uh, ik, ik had al gezien uh, dat uh, een aantal gemeenteraadsleden uh, zich hebben bemoeid. Uh, uit de hoek van GroenLinks met Karim El Gabali uh, heeft zich uh, als eerste gemeld. En ja. daarachter kwam uh, Peter Kramer van de oudere partij Zandwoord er ook nog eens uh, achteraan. Ja, zeker. Ja. En toen moet ik zeggen is het balletje echt gaan rollen. Ik moet, uh, moet zeggen, ik ben zelf niet echt een persoon... Kijk, ik ben heel erg op de voorgrond bezig... Ja. Dus uh, eventjes gaan zitten om de gemeente aan te schrijven. Dat is waarschijnlijk niet zo heel slim van me geweest. Maar ja. ik ben alleen maar doorgegaan met mensen helpen. Ja. Um, en er is een balletje gaan rollen. En uh, ik, ik, ik moet ook zeggen dat ik uh, twee dagen geleden ben opgebeld door wethouder Bluis. Ja. Oh, dus je hebt wel een reactie gekregen? Van, uh... Ik heb een reactie gekregen, ja. En ja. Het telefoontje was ook echt van... Uh, ja, een goedenavond Je gesprek met uh, Gertje Luis. <lacht> en uh, ik wil jou maar even, want jij doet het niet. <lacht> ja, dat is typisch Gert-Jan. Ja, dat, dat ken ik wel een beetje van hem. Maar goed, ga door. <lacht> ja, ik heb een super, super positief gesprek met hem gehad. Ja. Ik vond het ook echt een ontzettend aardige man. En ik heb me verder... Uh, hebben we het er even over gehad. En uh, wat dan inderdaad uh, nodig is... Dus we hebben contact. Ik, ik zeg nog niet van uh, jeetje, jeetje is allemaal rond en ik sta te juichen. Nog niet, maar nee. we zijn ermee bezig. Dus okay. wat dat betreft is dat natuurlijk wel zeer positief. Ja. En uh, ja, erg spannend allemaal. Ik, ik ben blij dat uh, er is een balletje gaan rollen door uh, Jan Dietz. Dat is iemand die erg betrokken is bij, uh, bij Prakkie. Mm -hmm. uh, die heeft mij de afgelopen paar maanden ontzettend geholpen. Ook... Uh, uh, door te zorgen dat ik eventjes een plekje heb waar ik uh, verschillende acties heb kunnen doen. Mm -hmm. Dus ik heb een, uh, een Sinterklaas-actie kunnen doen, ik heb mijn kerstpakkettenactie. en dat waren echt extreme acties. Hè? Mm. Ik heb, met kerst heb ik iets van uh, 100, ruim 130 grote kerstpakketten gemaakt. En over de 300 kleintjes waar ja. ik ook uh, aan. Uh, Hoe zijn de reacties uh, daarop geweest eigenlijk, ja, uh, Kim? Dat, dat is heel emotioneel. Ja? Ja. Er zijn mensen die die vinden het natuurlijk heel moeilijk, hè? Want uh, er zijn natuurlijk ook nog steeds moeite, m mensen die moeite hebben met het aannemen van hulp mm. uh, en en en de schaamte. Hè? Dat is dat is je je woont in een dorp en. Uh, het is niet leuk als jouw buurvrouw weet dat jij het niet makkelijk hebt. Ja. Dus, dus dat zijn dingen waar ik gewoon nog steeds dagelijks tegenaan moet boksen eigenlijk. Hm. Maar de reacties op, uh, op bijvoorbeeld mensen die bij mij in de winkel mogen komen... of die kleding mogen uitzoeken of die uh, in een actie betrokken zijn... het zijn kerst of, of, of, of Sinterklaas... Ja, die zijn over het algemeen... Uh, ja, ontzettend emotioneel en heel erg dankbaar. Ja, want ik, dat lees ik ook ergens uit een artikel... Uh, wat, uh, wat uh, in de Zandvoerse krant heeft uh, gestaan. Uh, de blije gezicht uh, is uh, misschien wel het, uh, de grootste drijfveer van het werk wat je doet. Ja, absoluut. Ja? absoluut. Ik ben uh, de afgelopen twee maanden uh, helemaal met de Sint en met de kerstacties ben ik echt zeven dagen in de week uh, bezig geweest. En echt van s ochtends vroeg tot s avonds laat, want het stopt eigenlijk nooit. <laughs> en uh, ja, als je dan zeg maar die blije gezichten ziet, of je krijgt van ouders een filmpje van kinderen die met zin hun cadeautjes aan het uitpakken zijn. En uh, je ziet die blije kopjes en vooral hele trotse ouders, weet je wel. Want ja. je moet je als ouders toch wel heel rot voelen als je dan... Je kind niet alles kan geven wat je wil. Mm. Weet je wel? En, en op het moment uh, dat je dat dan wel krijgt... Ja, ik, ik, die filmpjes. Ik heb daar gewoon echt zelf op de bank een momentje voor genomen. Ja. Om daar zelf ook echt van te genieten. Ja. En, en, en, en ja, ja goed, dat is ook denk ik uh, waarom uh, de positieve drijf hier om, om verder door ermee te gaan, denk ik. Zeker, ja. Zeker. Ik heb ook wel eens de vraag gekregen van, uh, vooral van vrienden, want ik zie natuurlijk, uh, mijn sociale leven staat een beetje op pauze. Ja, dat is voor iedereen natuurlijk in deze hm. periode, maar je ziet natuurlijk wat minder mensen. Ik krijg wel eens de vraag van Goh, Kim, uh, wanneer stop je hiermee? En dan is mijn antwoord ook echt standaard: nooit. Want waarom zou ik ermee stoppen? Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. Mensen helpen, dat is toch het mooiste wat je eigenlijk kan doen. Ja. En uh, net zoals elk, ik heb de afgelopen paar woensdagen heb ik dan een weggeefdag. Mm. En dan uh, komen er allemaal gratis spulletjes op de pagina en dat wordt dan op één dag opgehaald. En ik vind het heerlijk om te doen: dat je, dat je gewoon mensen blij kan maken met, met de dingen die ze gewoon nodig hebben. En uh, ja, al die blije mensen, dan denk ik, ja, dat is toch wel echt waar ik het voor doe. Oké. Okay. Nou, uh, dat, het lijkt me helemaal duidelijk wat, van wat je doet. En uh, ja, het, het kan nog maar niet onder de aandacht uh, blij, Het moet onder de aandacht blijven, vind ik eigenlijk. Ja, ik zeg het een beetje uh, dom en uh, rondgegaan, komt het met strot uit. Maar het uh, feit is dus dat, nou ja, goed, dat je, dat je nu nog op zoek bent naar een, naar een ruimte. Ja. Ja, ja, dat klopt. Nog één ding, want dan uh, sluiten we het uh, gesprek af. Uh, ja, heb je, je, je hebt ook hulp, hè? want je doet het niet helemaal alleen, geloof ik toch? Nee, nee. gelukkig niet, want ik moet zeggen dat uh, de afgelopen tijd dat ik dus een ruimte tot mijn beschikking had om uh, dingen te zoeken, daar ben ik echt dagelijks met uh, wat mensen aan het werk. Het is natuurlijk rot, omdat je door corona maar met uh, twee andere mensen mag zijn, maar het gaat echt super goed. De, de mensen die willen helpen. Dat is echt ontzettend. Ik krijg, ik krijg ontzettend veel hulp aangeboden. Mm -hmm. ik bedoel, het is bedoel dat ik dat niet allemaal aan kan nemen. Vanwege de regels. Maar het feit dat iemand dat al aanbiedt. Dat is, dat is zo ontzettend lief. Er zijn ook mensen die gewoon in een sociaal isolement zijn geraakt. En voor hen is het ook gewoon goed om af en toe eventjes onder de mensen te zijn. Oké. Okay. Uh, Duidelijk. Duidelijk verhaal. Dank uh, voor even, uh, nou ja, in ieder geval om te vertellen dat het, uh, wat je doet en waar je nu even tegenaan loopt. Uh, laten we hopen dat dat in ieder geval een, een positief uh, gevolg of een vervolg uh, krijgt in dat opzicht. Dat hoop ik ook. En jij ook ontzettend bedankt. Ja, graag gedaan. Uh, altijd. Dat, uh, we, uh, ja, ik vind het altijd leuk als ik uh, ook iemand uh, daarmee kan helpen. Dus. Super. Oké, okay. dank je Hoor, Kim. Uh, Oké. Okay. Door met de muziek. Stevie Nicks en Edge of Seventeen. It's the same old as yesterday nummers achter elkaar. Eerst Stevie Nicks... Eh, met de uitvinding van wat later... Eh, de, de dames van... Eh, Beyoncé en eh, consorten... dat hebben gedaan eh, met Bootalicious. Eh, Destiny's Child, ja, dat eh, zocht ik. Eh, Edge of 17, daar hadden ze... dat Bootalicious eh, eruit eh, gehaald. Uit, de, de, de, de, de sample van de Edge of 17. En eh, daarachter hoorden we... een hele mooie van The Police, ook een eh, klassieker... maar dan van een album eh, wel te verstaan. De laatste wel uh, was dat. Uh, uh, want ze hebben er vijf uh, gemaakt, de police. Synchronicity. Uh, daar is de uh, nummer King of Pain ook op terug uh, te vinden. Nu, weer... holy moly. Dat is uh, nou net even niet de bedoeling. Ik heb hier iets uh, opslaan wat, wat, ik, wat ik nu echt even van kundig even de nek om moet uh, draaien. Want anders dan, uh, gaat er iets helemaal uh, niet goed. Ik was met iets bezig wat niet voor de oren van de luisteraar uh, was bestemd. Ik... Pff, uh, weer zo'n dag hoor. Uh, dat het weer een beetje niet helemaal zo had moeten lopen zoals het zou moeten lopen. Uh, maar goed, uh, vorige week had uh, Tino Stuy een column... en die uh, hoor je vandaag nog een keer. De column van Stuy. konijn. Hoe ver kun je gaan in dierenliefde? We kennen natuurlijk rare kattenvrouwtjes... die met tientallen katten van portiekvlek wonen... en dan vreemd vinden dat de buurt begint te mouwen. Is dat nog liefde of gaat die langzaam over in milde gekte?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 zeker want ik uh, was op dat moment een van de, de eerste uh, ja, keren uh, actief als presentator van een, uh, van een programma bij een lokale omroep. Het uh, was niet hier, het was ergens anders in Heemstede. Uh, wij zeiden later uh, Radio de Brand erin, maar goed, uh, het heette ooit Branding Radio. Uh, en ik had op een gegeven moment uh, werd ik op een gegeven moment uh, lastiggevallen met een uh, single van De scene. en ik was gelijk verkocht, want het was naar mijn idee is het ook uh, denk ik uh, een van mijn persoonlijke favorieten uh, van De scene. Rigoureus, uh, bondgezelschap met uh, uh, Otto Koymans, die had uh, vroeger nog uh, een partijtje uh, staan uh, toetsen draaien bij Vitesse en bij Time Bannings, natuurlijk Telau. en de bassiste uh, was Emily Blom en van haar uh, eigen, heet zij, van Assendelft. En uh, die uh, heb ik uh, toevallig aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen, Jaap. ja. Ja, want jij hebt deel uitgemaakt hè, van deze band. Ja, 30 jaar lang. Ja, ja. Uh, <laughs> het, het hield op op het moment dat, uh, dat Telau uh, uh, ja, ongeneeslijk ziek was, dacht ik. Of niet? Ja, nou, we hebben zelfs toen uh, nog een, een jaartje doorgespeeld. Mm. We, we wisten het al een jaar. Mm. Maar uh, ja, het hield op... Uh, ja, vlak voordat hij overleed eigenlijk. Ja. Ja. Uh, een, uh, ja, een band die zijn, uh, ja, zijn spoor heeft nagelaten in het Nederlandse muzieklandschap, denk ik zo. Ja, ook in het Belgische landschap, by the way. Ja, <laughs> dat geloof ik wel, ja. Dat ja. misschien nog wel meer dan in het Nederlandse muzieklandschap. Ja. Maar ja, inderdaad. Ja. Ja, ja, een gevestigde naam zeker, zeker weten. Uh, maar goed, jijzelf bent ook actief. Uh, dan uh, zit ik alweer stiekem te kijken wat ik altijd op de donderdagavond doe. Uh, ik heb Mimielen heb al uh, gedraaid een aantal ja. malen. Maar uh, toen kreeg ik vorige week ineens een, een, ja, een berichtje binnen. Ja, ik ben ook bezig met een andere band... Kromwel. En daar gaan we het nu even over hebben. Ja, leuk. Ja. Ja. Ja. Um, waarin verschilt die met die band... die een beetje naar jou genoemd is? Ja, uh, de, de, het is eigenlijk heel vreemd gegaan. Want ik werd uh, twee maanden geleden door ze benaderd... bij hm. twee, twee uh, Belgische muzikanten. Of ik uh, de, de bassen wilde inspelen op hun nummers. Hm. Wat, uh, die, die ze aan het opnemen waren. En normaal gesproken... Uh, het, het, het wordt me wel eens vaker gevraagd, maar bij deze had ik ineens een goed gevoel. Ja. Toen ik, ook toen ik die nummers hoorde, ik dacht ik, oh ja, oké, okay, ja, dit begrijp ik. Ja. Dus dat heb ik gedaan en Miel is echt mijn eigen band. Daar schrijf ja. ik mijn eigen nummers. En, uh, dat is je eigen band, oké. Okay. Dat, dat is, dat is daar, daar ben ik de componist en hier ben ik... Uh, de medemuzikant? Ja, uh, kan dat ook. Uh, mee, hè, want want uh, bij, uh, je, het is zoiets... Uh, je vulpen naar je eigen hand zetten met je eigen band. Maar inschikken, als je dus uh, speelt in deze band... of uh, worden jouw bijdragen dan wel uh, gewaardeerd in dat opzicht? Nee. De, de, ja, ja, absoluut. ja, het gaat even ja. wel, hè? muziek maak je met elkaar Dus uh, ik neem aan dat je op een gegeven moment uh, ook wel een inbreng hebt... Uh, van hoe bijvoorbeeld een, een lijntje of wat dan ook zou moeten lopen. Uh, Zo'n zo voorstelling maak ik me er dan bij. Ja, en zo is het ook gegaan. Huh? Want, uh, uh, ik, ik heb gewoon helemaal mijn eigen ding gedaan. Ja. Uh, en uh, en uh, ja, omdat het uh, tijdens een lockdown was... en ik niet heen en weer kon reizen naar België om met ze te repeteren of wat dan ook... Ja. Ik ga ze me gewoon de vrije hand en uh, heb ik gedaan uh, wat ik kon. Ja, uh, uh, uh, uh, vind je dat het uh, tot, tot dusver dat resultaat ook uh, te horen is? En, en dat ze ook uh, toch uh, dat ook voor een uh, flink deel ook hebben overgenomen? Of? Ja, denk het wel. Ja? ja. Het is echt wel een, een ding van ons drieën geworden. Ja. Ja. Uh, uh, hoe ziet de band eruit? Uh, is het uh, twee Belgen en één Nederlandse? Of uh, zijn het uh, uh, twee Nederlanders en één Belg? Nee, het zijn uh, twee Belgen en één Nederlander. En die Nederlander ben jij? En dat ben ik, ja. Dus uh, eigenlijk is het dan uh, gewoon Belgisch-Nederlands bandje eigenlijk? Ja, het is gewoon uh, Belgische-Nederlandse kromwel. <laughs> ja. Uh, um, even over die band, hè. Want uh, wat, ja, wat, wat, wat is de stijl eigenlijk een beetje? Ja, ik, ik, het een be ik vind het een beetje meer indie -achtig. Maar goed, uh, wie ben ik? Ja, het is een beetje donker... Een uh, beetje ethisch pop. Een hm? uh, beetje alternative. Ja. Uh, uh, he We hebben een hele EP opgenomen, hè. Dus, uh, dus het, het zit ook... Een paar beetje elektropopnummers staan erop. Hm. En, uh... Is dat ook een beetje omdat die jongens dat ook zelf een hele leuke... Of, of daarmee geïnspireerd zijn of wat dan ook? Want meestal komt dat wel ergens vandaan... waar, ze, ja, waar Abraham de dat een beetje aan. Dat, dat ze zijn geïnspireerd door Bens. Ja, dit zijn muzikanten die uh, in, in, uh, eigenlijk in heel veel genres uh, spelen... Hm. En uh, uh, veel van de nummers ontsproten uit het brein van de drummer. Ja. Ook van de gitarist overigens hoor. Maar uh, uh, en het was even een uitstapje in coronatijd om, uh, om uh, even wat anders te doen. Ja, ja, ja. Uh, uh, uh, dat anders, dat is dan uh, dit eigenlijk. Ja, dat ja. is uh, ja. Ja. Uh, zijn er ook uh, plannen om er um, iets meer? Want uh, My Darkest Hour is eigenlijk uh, de single die, uh, die vooruit uh, gestuurd is. Uh, want ik heb begrepen dat jullie toch meer willen gaan doen nog. Ja, uh, we, gaan, uh, we gaan nog een EP opnemen. Ja. En uh, uh, kijk, als, het, als het weer mag, dan, uh, dan gaan we wel bij elkaar komen. Ja. Nou, verwacht je dat ook? Want uh, voorlopig hebben we straks uh, na vrijdag een Hans Klok en een Hans Avond Klok. Dus... Ja, gezellig hè. <laughs> ja. Dat duurt, dat, duurt, dat duurt even. En uh, laten we positief blijven. Ja, natuurlijk. natuurlijk. natuurlijk. Dat, dat ben ik ook. <laughs> dat ben ik ook. Nee, want ik, ik bedoel, de ganzenbordsspelletjes en de Monopoliespellen. die kunnen we weer op tafel, denk ik. Uh, vanaf vrijdag. Nee, als ik het zo begrijp. Ja, nou ja, ik, ik moet je zeggen. Ik ben, uh, ik, ik ben nog nooit zo actief geweest. <laughs> in de muziek als het laatste jaar. Ja. Je, je kan weliswaar niet optreden, maar uh, je kan natuurlijk ontzettend veel opnemen. Ja, ja. Uh, en, en, dat, uh, veel en dat hebben jullie dus ook uh, gedaan. Maar uh, de, de, de, er komt een EP als het goed is uh, komend, komend jaar nog uit. Ja. Dat, dat sowieso. Um, ja, ik, uh, we, we, we, we kunnen er heel lang over blijven praten, maar ik denk dat het toch beter is om dan uh, de single maar even te laten horen. Toch? Ja, doen we het. Leuk. Fijn ja. dat je dat wil doen. Ja. Hier, hier is uh, Cromwell en My Darkest Hour. dames in een keer in Topop uh, verschenen, toen uh, was er ineens een hele uh, ja, verontwaardiging van oh, die dames zijn een beetje blauwd. Ja, ja die, uh, die deden toch iets uh, wat, uh, wat niet helemaal uh, ja, kon voor het uh, Puritijnse Nederland in de jaren tachtig bij Topop. Maar ze konden wel heel erg goed zingen. Uh, Bent die mede is uh, bedacht door Mick Boskamp. Die horen we straks uh, in het volgende uur, want die heeft er iets uh, mee te maken gehad. Uh, heeft hij ooit eens een keer verteld? Bovendien had hij ook nog eens een, uh, uh, een kleine korte stondige met uh, Cecile Rie van Centervold. Uh, dus uh, dat weet ik dan weer. Uh, heeft hij ook zelf gezegd, hoor? Dus ik niet, hij wel. Dit is de birds, of dit zijn de birds, tot aan het nieuws van 11 uur met de Jesus is just alright.